8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Een boek van Oud-PvdA-minister en staatssecretaris Willem vermeent over cybercrime is uit de handel genomen. We horen zometeen zijn reactie, want het heeft te maken met plagiaat. En Zuid-Afrikaanse mijnwerkers zijn gered uit een goudmijn. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. De bijna duizend mijnwerkers zaten al sinds woensdagavond vast. De stroom was uitgevallen door een storm. Daardoor deed de lift het niet meer. De mijnwerkers zijn volgens het bedrijf nooit in de problemen geweest... omdat er beneden genoeg eten en drinken was. Wel stonden er na de redding voor de zekerheid ambulances klaar... om de mijnwerkers op te vangen.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 Het schietincident gisteren op een school in Los Angeles was een ongeluk. Dat heeft de politie na onderzoek bekendgemaakt. Een meisje van twaalf had een vuurwapen mee naar school genomen in haar rugzak. En toen ze de tas neerzette ging het wapen af. Een jongen van 15 raakte ernstig gewond. Drie anderen liepen lichte verwondingen op. Het meisje is opgepakt. Vorig jaar zijn er in Nederland 73.000 bedrijven bijgekomen... en dat is het hoogste aantal sinds 2019, zegt het CBS. In de meeste gevallen waren het eenmanszaken. Er werden veel nieuwe webwinkels geopend... maar er waren ook veel starters in het onderwijs. En Apple heeft in het laatste kwartaal van 2017 goede zaken gedaan. Het bedrijf boekte een recordomzet van 88 miljard dollar. Apple verkocht wel minder smartphones, maar dat had geen gevolgen voor de winst. Voor dit kwartaal, kwartaal verwacht Apple een lagere omzet dan analisten hadden voorspeld. En de tegenvallende resultaten voeden de geruchten dat de verkoop van smartphones over zijn hoogtepunt heen is. Het weer in de loop van de dag neemt het aantal buien af. Het wordt 5 tot 7 graden bij een stevige wind. In het weekend wordt het zowel in de nacht als overdag kouder. Maar het blijkt, blijft vaak droog. En winterse buis is nog wel mogelijk. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Hier en daar staan toch wel wat files. Maar gelukkig leveren de meesten niet meer dan 5 minuten vertraging op. Rond de 10 minuten vertraging zie ik nu op de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Daar was eerder dat, uh, het probleem met die vrachtwagen. Bij Nieuwekerk aan de IJssel nog 10 minuten. Ook ruim 10 minuten... voor. De A27 Breda richting Utrecht, tussen knopend Gorcum en Lexmond. En ook 10 minuten vertraging, tot slot, op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Bij de AFED Maas -Bree staat 6 kilometer. Deze commercial is voor huisartsen, webshops, scholen en voor jouw organisatie. Want privacy gaat iedereen wat aan.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 Het NOS Radio 1-journaal. Vijf minuten over acht is het. De Veiligheidsdienst AIVD of een speciale dienst van de politie... die moet in het volg gekozen gemeenteraadsleden kunnen screenen... voordat zij worden beedigd in de raad. Daarvoor pleit hoogleraar criminologie Emiel Kolthoff. Meneer Kolthoff, goedemorgen. Goedemorgen. Het verhaal staat vanochtend in Dagblad Trouw. U bent trouwens ook lector ondermijning aan de Avans Hogeschool in Den Bosch... en u zit in een speciaal expertteam dat gemeente helpt... met het voorkomen van die ondermijning van de lokale politiek. Maar dat gebeurt nog wel, dus daarom is dit nodig, vindt u? Uh, ja. Uit, uit, trouwens, uit preventie dus eigenlijk? Ja, ja absoluut. Dus preventief. Maar doen partijen zelf dan te weinig? Uh, ja, de meesten doen helemaal niets... En uh, ondanks uh, ja, alle waarschuwingen die, die zijn uitgegaan door burgemeesters, door Binnenlandse Zaken, ondanks handreikingen die zijn, uh, zijn uitgegeven, boekjes met, uh, met procedures en zo, zie je toch dat de meeste partijen heel weinig doen. Of niet? Want de verhalen zijn er: hè, dat de criminelen bijvoorbeeld proberen via de onderwereld naar de bovenwereld te komen, en dan soms via de lokale politiek? En het is, het is, het is de, ik heb, We hebben nog niet zo heel veel concrete voorbeelden, wel wat. Maar ja, de vrees is dat uh, bij de komende verkiezingen in maart... Uh, uh, dat dat uh, inderdaad een, uh, een behoorlijk risico is. Waar zit hem is dat nou een... in? Want, want u, u, u, geeft, ja, ja. u geeft al aan dat het al, al langer aan de orde is. Uh, zijn die politieke partijen bang voor die screening? Mm, nee, ik denk niet dat dat het is. Uh, ik denk dat uh, de belangrijkste reden is dat het heel moeilijk is... voor politieke partijen om goede kandidaten te krijgen. Dus als iemand zich meldt met, met een bepaalde expertise... Uh, dan, uh, ja, dan, dan is men blij en uh, haal je die binnen. En uh, de tweede belangrijke reden is dat, uh, dat mensen het, het probleem in het algemeen wel zien... maar denken dat het op hun niet van toepassing is. Omdat ze uh, de mensen kennen, omdat ze uit het dorp komen... Uh, Um, dus, dus ze denken, uh, het speelt niet bij ons. Ja. We hebben pas uh, gel geleden, dat was volgens mij zijn een nieuwjaars toespraak, heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, uh, Remkes... Uh, gepleit voor een VOG hè, voor raadsleden. Um, ja. Uh, ja, hij zegt ook van de integriteit van volksvertegenwoordigers is belangrijk. Maar ja, toen hoorde ik hem hier op uh, NPO Radio 1 in 1 op 1 met Sven Kokkerman. En werden we een paar concrete voorbeelden gegeven van wanneer je nou wel of niet zo'n VOG uh, zou krijgen. Ja, en dan, dan gaat het eigenlijk al mank, want daar was niet echt een duidelijke lijn in te vinden. Nee, nee maar zo'n VOG uh, uh, lost het probleem ook niet op. Uh, het, is, het is aardig als, uh, als symbool en als de eerste stap. Uh, het, het geeft ook aan dat, uh, dat je oog hebt voor het onderwerp. Maar uh, het, het zal in het algemeen niet zo zijn dat criminelen zichzelf kandidaat stellen. Uh, ze zullen iemand naar voren schuiven die makkelijk zo'n VOG krijgt. Maar komt dat dan bij een onderzoek van de AIVD ook naar voren? Of, of een andere instantie? Ja, nou ja, kijk, 100% garantie heb je nooit. Eh, eh, ook, eh, ook op veiligheidsfuncties, ook bij de politie eh, komt af. Eh, mensen die gescreend zijn, eh, gaat het af en toe mis. Maar eh, het, je, je hebt wel een behoorlijke eh, kans... dat je daarmee het gros buiten de deur houdt. En eh, het, het gaat dan vooral om... het in kaart brengen van risico's. He, dus, dus kijken wat, wat voor contacten heeft iemand... hoe ziet zijn privéleven eruit... waar loopt die specifieke risico's op... op uh, chantage en intimidatie. Ja. U, u zegt met nadruk in het artikel in het Trouw... dat het niet per se de AIVD moet zijn... want ik, ik zie ze daar ook al klapperen met de oren. Die zijn net, uh, net bekomen <lacht> van die hekoperatie uh, uh, natuurlijk. Maar nou, die ja, hebben ja, ook wel wat andere wel dingen op hun bord. werk. <lacht> ja, ja. Nee, maar bedoel, wie, wie zou dat moeten doen? Nou, kijk, het, ik, ik heb de AIVD genoemd en de afdelingen FIC van, van de politie... omdat die de expertise hebben. Hè? Die, die zijn gewend om dit soort screeningen te doen. Hè? Burgemeesters bijvoorbeeld worden wel gescreend. Uh, maar waar het om gaat is dat je een, een partij hebt... Die, die de expertise heeft om zo'n screening uit te voeren. Uh, dat zou zelf particulier kunnen. Hè? Er zijn ook bedrijven die dat soort screeningen aanbieden. Maar um, daarbij is dan wel belangrijk dat de overheid de regie houdt... en de eindverantwoordelijkheid. Dus ja. je moet bepaalde normen hebben voor zo'n screening... dat dat, wat mij betreft, overal op dezelfde manier gebeurt. Ja, is nog wel een hele klus, want u pleit er ook voor inderdaad... om na de verkiezingen, uh, t -t tot aan de echte benoeming... daar ergens in dat tijdvak moet het gebeuren. Uh, dat zijn heel wat raadsleden in Nederland. Ja, dat klopt. En uh, dat, dat, dat zorgt ook wat. Maar het zorgt in de eerste plaats een wetswijziging. En dat zal ook niet zo makkelijk zijn, want je, je, uh, ja, je knabbelt natuurlijk toch een beetje aan, uh, aan de democratie. Hè? Dat zijn, het zijn mensen die door. Uh, het zijn volksvertegenwoordigers. Ze zijn door, door, uh, door de burger gekozen. Ja, en, en wie is de overheid dan om, uh, om daar nog wat van te vinden? Hè? Ja. Het, er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de burger zelf natuurlijk. Hè? Op wie stem je? Um, en dat geldt helemaal voor, voor zittende raadsleden. Als er uh, als, als tijdens zo'n raadsperiode iets gebeurt en je zou iemand weg willen hebben. Nou ja, kijk naar het voorbeeld in Brunsum, dat is helemaal lastig. Ja, daar is, daar is die kwestie met die wethouder waar zelfs nu de burgemeester uh, is opgestapt, om, uh, ja, omdat hij het uh, ja. niet met die wethouder verder wilde. Precies, um, en, en daarvoor ziet de wet dus niet in. Nee, en, en je zit nog met het feit van ja, iemand kan tien jaar geleden iets, uh, iets fout hebben gedaan. Maar ja, nu te goede trouw zijn, en dan? Nou ja, kijk, dan, uh, daar moet je dus uh, die, die duidelijke landelijke normen voor vaststellen. Maar op zich hoeft dat dan geen beletsel te zijn. Hè? Iemand verdient altijd een, uh, een tweede kans. En als, als iemand in het verleden misstap heeft uh, gedaan... en, en daarna uh, zeg maar het goede pad op is gegaan... dan... Uh... Uh, verdient die ook een kans ja. hebben. Het is, het is u erom te doen dat uh, die, die vormen van ondermijning... die we al wel hebben gezien, voorbeelden daarvan... u zegt uh, dat is misschien het topje van de ijsberg... en er komt misschien wel meer aan, dus let hierop. Ja, precies. Je, je ziet dat, dat criminelen toch altijd... Uh, ja, heel creatief zijn in het, in het ontdekken van nieuwe manieren... om invloed uit te oefenen, om een positie te krijgen. Nou, de, de druk op de georganiseerde misdaad uh, neemt toe... En uh, ja, dat, dat zal dus een tegenreactie oproepen. Dank voor uw uitleg. Uh, dat is uh, hoogleraar Criminologie, Emiel Koldhoff. Sophia Kinderziekenhuis heeft een nieuw een wagenpark, moet ik zeggen, aangeschaft. Dat zijn geen grote mensenauto's, maar het zijn mini-auto's speciaal voor kinderen. Kinderen die geopereerd moeten worden, want die mini-auto... die helpt die kinderen om te ontspannen tijdens het vervoer naar de operatiekamer. Verslaggever Theo Verbrugge ging op ziekenbezoek bij de vierjarige Chanel...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 Ja, ze mochten zelf kiezen als ze dat wilden en dat wilden ze graag. Dus uh, dat is denk ik een beetje afleiding ook voor de. Ja.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 Nou, de hele gang loopt uit. Iedereen komt kijken. Het is een sensatie in het ziekenhuis. Alle verpleegkundigen kijken. Hoe Chanel in de witte Audi richting de operatiekamer gaat. Ze heeft de operatiekleding al aan.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 Nou, zo kun je nog even doorfantaseren wat je nog verder kunt. Ook volwassenen misschien straks op een uh, bijzondere fiets... naar de operatiekamer of uh, of Ja, als dat voor die volwassenen ook geeft... dat ze wat minder zedenwachters zijn, maar moeten we dat doet. zeker doen. En zo gaat Chanel met een grote glimlach... in de witte Audi de operatiekamer in. Uh, en ze zei nog één ding had eigenlijk liever een roze gehad. Theo Verbrugge was dat vanuit het Sofia kinderziekenhuis. Dan het nieuws uit de andere media op een rij. Het OM wil leerplichtambtenaren de bevoegdheid geven... om ouders een boete te geven als blijkt dat zij hun kinderen... van school houden om op vakantie te gaan. Dat schrijft het AD. Nu moeten ouders in zo'n geval voor de rechter verschijnen... maar met een boete hoeft dat niet meer. Wie geen goede reden heeft voor het thuishouden van hun kind... hangt een boete van 100 euro per dag boven het hoofd. Ook in het AD aandacht voor het onderzoek naar de grote brand... bij de ExxonMobil Raffinaderij in de Botlek vorig jaar zomer. Het blijkt dat de Controlekamer destijds... alle veiligheidsprocedures negeerde. Er gingen 250 alarmen af... en toch startten medewerkers in de Controlekamer... de uitgevallen fabriek opnieuw op. En kort daarna brak er een hevige brand uit. Door de veiligheidsprocedures te negeren... hebben de medewerkers levens in gevaar gebracht, schrijft de krant. Spoorbeheerder ProRail gaat het cameratoezicht op het spoor uitbreiden en verbeteren. Er komen bijna 100 slimme mobiele camera's op beruchte plaatsen bij. En die kunnen afwijkende situaties signaleren en dan ook doorgeven aan de meldkamer in Utrecht. Dat schrijft nu.nl. ProRail hoopt zo beter te kunnen optreden tegen spoorlopers, spoorboomduikers, koperdieven, vandalen en ook mensen die zelfmoord willen plegen. Na jaren onderzoek is de Amerikaanse oud-acteur Robert Wagner aangemerkt als verdachte van de moord op zijn vrouw, actrice Natalie Wood. Zij kwam bijna 40 jaar geleden om het leven tijdens een bootreisje. En destijds zei haar man dat ze was verdronken. Maar later doken verhalen op dat het Hollywood koppel ruzie had. En volgens de politie heeft Wagner geen goed verhaal, zegt een van de rechercheurs tegen CBS News. I think it's suspicious enough to make us think that something happened. I don't think she got in the water herself. I don't think she fell into the water. And they have questions about Robert Wagner's accounts of that night. Do you think Robert Wagner has ever told the truth of exactly what happened? I haven't seen it. And his version of events just don't add up to the evidence and the witnesses we found. And Natalie Wood is een van de bekendste actrices van de vorige eeuw. Ze is onder meer bekend van films als Rebel Without a Cause en West Side Story. En de eigenaar van de bekende Britse drogisterijketen Boots... heeft voor potjes crème, die normaal voor 2 pond worden verkocht... ongeveer 1500 pond in rekening gebracht bij de NHS, het Britse zorgstelsel. Dat blijkt uit rekeningen die de krant The Times in handen heeft. Het gaat om een vochtinbrengende crème voor patiënten met huidaandoeningen. Het is volgens de krant een van de vele voorbeelden waaruit blijkt... dat de NHS veel te veel betaalt voor geneesmiddelen... waardoor het zorgstelsel ernstig onder druk komt te staan. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het aantal files is toch nog iets verder toegenomen, 20 stuks nu bij elkaar, 75 kilometer. Voor een vrijdagochtend is dat toch wel behoorlijk. Een paar dingen vallen op. Een uh, ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang, twee rijstroken dicht. Tussen roelof en Zoeterwoude-Rijndijk een half uur vertraging. Ook een half uur extra voor de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knopen het Noord... Knopend Gorkum en Noordloos, daar was even de reisrook dicht... en er was een ongeluk op de A58 Breda Tilburg... tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg, een half uur vertraging. 18 minuten over 8 is het. De oesterbranche in Zeeland wordt al jaren geteisterd... door een slak uit Japan, de zogeheten oesterboorder. Die slak die boort een gat in de schelp en eet als het ware de oester op. gevolgd natuurlijk enorme schade voor de vissers. Er wordt veel gepraat over een oplossing... maar volgens oestervisser Nico Boertjes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 Misschien kunt u al rijk worden. Nou, daar ben ik voorzichtig mee. Zij vissen Nico Boertjes, die zijn uitvinding vanmiddag officieel presenteert. We hebben een aantal hoogleraren ook even gebeld... of zij enthousiast zijn over zijn vinding. Ze zien het idee wel zitten, maar zeggen ze er wel bij... dat dit er niet voor zorgt dat die oesterboorder helemaal uit de zee verdwijnt. Dan naar China. De regering daar weet het zeker. Het was geen aanslag, toch was het wel een opvallend incident. Vanochtend in Shanghai een bestelbusje, volgeladen met gasflussen... reed in op een groep mensen bij een filiaal van koffieketen Starbucks. Midden in het centrum van Shanghai, 18 gewonden waren er...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 Pas op, want dat is illegaal in China. Dus die worden ook onmiddellijk eigenlijk, nou ja, in de kiem gesmoord. Marieke de Vries was dat over dat incident vanochtend in Shanghai. Dat busje dus dat inreed op voetgangers. Waarvan de regering over zegt dus dat het geen aanslag is. Um, uh, dit was een herhaling van het gesprek dat we eerder vanochtend al hebben uitgezonden. Het laatste nieuws is nu zoveel dat de chauffeur van dat busje onder verdenking staat... wegens het illegaal vervoeren van gevaarlijke stoffen.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 De bijna duizend mijnwerkers die al meer dan een dag vast zaten... in een goudmijn in Zuid-Afrika zijn allemaal gered. De mijnwerkers konden geen kant meer op toen de stroom uitviel na een storm. Volgens lokale media konden ze eruit worden gehaald... toen de elektriciteit weer was aangesloten. Een boek van oud-minister Willem Vermeent over cybermisdaad... is uit de handel genomen na berichten over plagiaat. Vermeent schreef het boek samen met Rian van Rijbroek. De NOS en Nieuwsuur ontdekten dat hele stukken zijn overgeschreven... zonder bronvermelding. De uitgever trekt het boek terug vanwege wat hij noemt... verwijzingsfouten en drukfouten. Een meisje van 12 heeft in Los Angeles gisteren waarschijnlijk per ongeluk andere kinderen neergeschoten. Ze had op school een wapen in haar rugzak en toen ze de tas neerzette, ging het wapen af. Een jongen van 15 raakte ernstig gewond. Drie andere kinderen liepen lichte verwondingen op. Apple heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar minder iPhones verkocht. En ook de komende maanden verwacht het Amerikaanse bedrijf minder smartphones te verkopen. Toch werd er forse winst gemaakt bij Apple. En dat komt vooral doordat nieuwe modellen duurder zijn. En de halve finales van de KNVB-beker gaan tussen Feyenoord en Willem II en AZ en Twente. En het is voor Willem II de eerste halve finale in 13 jaar tijd. Dan de Weersverwachting. Het weekendweerbericht komt eraan. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen, Ik zit bij Weerplaza. Eerst maar even de vrijdag. Ja, de vrijdag ja, die verloopt toch weer met, uh, met buien. Op dit moment uh, zien we ze met name in het oosten van het land... en ook vlak voor de kust in het westen, richting Zeeland trekken alweer buien. En daartussendoor is het af en toe droog met wat opklaringen. En dat wisselende beeld dat houden we eigenlijk een beetje vast vandaag. Van tijd tot tijd dus een bui. Daar kan misschien eens een keer wat hagel bij zitten. In de eerste uren in het oosten mogelijk ook nog wat natte sneeuw. En tussen de buien door ruimte voor de zon. Temperaturen oplopend dan naar 5 tot 7 graden. En vooral landinwaarts staat er ook niet zo heel veel wind. Dus het is een redelijk rustige dag, maar hij verloopt niet helemaal droog. En het weekend... Nou, de temperaturen gaan langzaam verder omlaag. Uh, voor komende nacht staan minima op het programma rond het vriespunt in het noordoosten, misschien net eronder. En in de kustgebieden blijven buien mogelijk. En Noordoost-Nederland zou daar wat wintersneerslag bij kunnen zitten die misschien even blijft liggen dat het ook echt wit wordt. Betekent voor komende nacht dat de kans op gladheid duidelijk een stuk groter is dan die van de afgelopen nacht. Uh, zaterdag wordt het 4 graden, de zon schijnt af en toe, met name de kustgebieden in een enkele bui. Winters karakter kan natuurlijk, hagel kan het eventjes glad en wit maken. De nacht naar zondag temperaturen onder het vriespunt in vrijwel het hele land. Zondag overdag plus 2. Nog altijd kans op een enkele bui. En doordat het wat kouder wordt, begint de kans op echte sneeuwval daarbij wat toe te nemen. Wind wordt noordoosten en dat is in de loop van zondag de aanleiding dat de lucht eigenlijk alleen nog maar kouder wordt. En kunnen we dan de schaats uit het vet halen? Ja, ik zeg altijd heel flauw, dat kan altijd. Maar uh, in dit geval moet je toch ook rekening houden met de mogelijkheid. dat we ergens volgende week wel zouden kunnen schaatsen. Een hoop slagen om de arm, want uh, uh, voor vaarten en diepere sloten. is dat allemaal nog echt veel en veel te vroeg. Daar is het niet koud genoeg voor en daar is de start te warm voor. Maar zo'n ondergespoten baantje van een ijsvereniging. dat zou in de loop van volgende week best wel eens een keer kunnen. De nachten worden namelijk nog wat kouder met mogelijk matige vorst. En overdag komen we maar net iets boven nul. Dankjewel, Marco Verhoeven. Dan naar de situatie op de weg, Jolanda van der Velde bij de AWB. Toch wel een, een beetje een kleine ochtendspits, vooral in het midden en het zuiden van het land. Een paar files springen er zeker uit. 20 minuten vertraging nu op de A2 Den Bos richting Utrecht bij de Avetkerk Dril. Dik 40 minuten op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk tussen Rudolf Arensveen en Zoeterwouder-Rijndijk. De rechter reishok is dicht. Ook ruim een half uur op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Na een ongeluk tussen knopend Oudijk en Westervoort. De linker reishok is dicht. Ook een half uur voor de A58 Breda Tilburg. Daar was een ongeluk tussen Ulvenhout en Tilburg. En op de N2 de randweg Eindho uh, Eindhoven richting Maastricht... tussen Eindhoven Airport en Veldhoven door een kapotte auto... 20 minuten vertraging. Wij zijn er voor kleine Sem, die nog maar net komt kijken. Maar ook voor Emma, die op een schoonschip hol wacht... op haar eerste vliegreis...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 Software voor technisch dienstverleners? Kijk op synthes.nl. Open een plus betaalrekening bij Regiobank en krijg 50 euro cadeau. Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. 7,5 en een half minuut over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal straks op deze zender. Praatmakers met Guilherme Plag. Daarin zit ook natuurlijk standpunt.nl. Guilherme, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling op deze vrijdag? 100 dagen Rutte 3 geeft inderdaad vertrouwen in de toekomst. Met een kleine knipoog naar het motto van dit kabinet. Ze zijn dus 100 dagen onderweg. Nou, Joost Vullings heeft ook al zijn analyse gegeven. Uh, Kantor Public Onderzoeksbureau heeft ook eens gekeken... naar hoe zichtbaar de ministersploeg is. Nou, Eigenlijk niet heel veel meer zichtbaar dan 100 dagen geleden. En dat blijkt ook wel uit de rapportcijfers die worden gegeven. Eigenlijk alleen Carola Schouten... vanwege haar inzet voor de vissers en de boeren komt duidelijk naar voren. En natuurlijk minister Wiebes, die zeker de laatste dagen uh, veel aandacht heeft getrokken. En misschien als je het zo hoort, heel voorzichtig maar toch wel een klein beetje hoop en vertrouwen weer geeft bij de Groningers. En voor de rest de belofte natuurlijk is gedaan dat gewone normale burgers er echt op vooruit gaan, dit kabinet. Uh, Tegelijkertijd klinkt dan de kritiek van ja, de rode loper is vooral voor de multinationals uitgerold. Dus in hoeverre geeft dat vertrouwen? We zijn erg benieuwd naar hoe je erover denkt uh, na honderd dagen. De gemeenteraadsverkiezingen komen er natuurlijk ook nog aan, dus dat geeft misschien wat meer stilte vanuit Den Haag. Maar praat mee, geef uw ervaringen naar aanleiding van die stelling. 100 dagen Rutte 3 geeft inderdaad vertrouwen in de toekomst. 0800 1101 is het telefoonnummer en de site natuurlijk standpunt.nl. De uitgever van een boek waarvan oud-minister... Van de PvdA en staatssecretaris was die ook nog Willem Vermeend... mede-auteur is, dat wordt uit de handel genomen. Het boek gaat over cybercrime. Vermeend schreef het samen met Rian van Rijbroek... die het boek staat als cyber-expert... maar die afgelopen week in opspraak raakte na een optreden in Nieuwsuur. Ze deed daar volgens andere cyber-experts... nogal oncontroleerbare uitspraken... naar leiding van de DDoS-aanvallen bij banken. De NOS en Nieuwsuur vonden in het boek zeker tien gevallen van plagiaat. Artikelen waren dat uit kranten, NRC, volkshand worden genoemd... hele stukken van Wikipedia, maar ook artikelen van een ICT-jurist. Kortom, het vraagt om uitleg. Aan de telefoon is Willem Vermeend, meneer Vermeend. Goedemorgen. Goedemorgen. U wordt beschuldigd van plagiaat, boek uit de handel genomen. Wat is er aan de hand? Nou, even kort. Uh, ik kreeg gisterenmiddag een mailtje van Marijn Duintje... dat is de slaggever van Nieuwsuur die mij meldde dat in mijn boekwerk medo van bent... dat daar passages waren gekopieerd zonder vermelding van bronnen. Maar daar schrok ik u in want dat is nog nooit overkomen. En dan ging erbij een passage uit Wikipedia, uit kranten... en een stuk van die stress. Ik heb onmiddellijk gegaan te kijken. Ik heb geconstateerd, nog een keer doorgenomen. En ik heb uh, vastgesteld dat Marijn uh, gelijk had. En ja, onmiddellijk is het buitengewoon ergelijk erg dat dat kan. En ik heb onmiddellijk mijn uitgever gebeld. En ik heb gezegd, nou ja, we kunnen maar één ding doen. Uh, uit de handel nemen. En waren dat in ieder stukken die u zelf had aangeleverd of uw mede-auteur? Nee, ik lever me nou gewoon niks op stukken aan. Mede-auteur levert stukken aan. Die stukken worden ge ge gebundeld, dus je kan zeggen dat is een gezamenlijk project dus, Kijk, ik heb 30 ik heb boeken geschreven inmiddels. En ik weet hoe dat werkt. Uh, en dit is nog nooit overkomen. Dit. Ja, maar en daarom dan vind ik het ook juist zo raar. Want als, als moeten we die 30 boeken nu ook allemaal gaan controleren? <laughs> nee, niet. Alsjeblieft niet. Het is nergens nodig, want er zitten. Kijk, normaal is het zo de uitgever controleert ook met een met een zeg maar, speciaal softwareprogramma wordt het keurig gecontroleerd. En dan wordt het nog een keer nagekeken. Nou, en ik heb toen gewoon vastgesteld wat, wat, wat de, de verslaggever heeft vaststelt. Dat klopt gewoon. Maar nou, dan kan je vrij simpel zeggen. Dan kun je nagaan hoe dat kan, dat ben ik nu aan het doen, hoe dat nou kan. Maar tegelijkertijd denk ik bij mezelf, ja, als dat waar is, is er maar één oplossing. Onmiddellijk het boek uit de handen nemen. Onmiddellijk en uiteindelijk gewoon ook de... zeg maar, de kool per stellen. En dat is onmiddellijk gebeurd. En op dit moment ben ik het uitzicht hoe dat kan. U zegt, ja, ik heb dertig boeken geschreven... en heb ik dat nog nooit aan de hand gehad. Hoe kan het dan nu wel fout gaan? Hoe kan dat fout gaan? Het is heel gebruikelijk dat je boek nog een keer gecontroleerd wordt. En nog een keer gecontroleerd wordt. En vervolgens komen ze op de handel... en het wordt toch bekeken door andere mensen. En ik heb tot het verbijstering geconstateerd... dat een aantal bronnen... Domme vermeldingen in het boek, ik heb zelf vastgesteld nu, dat daar geen nood bij staat, waarin staat waar het, waar het vandaan komt. Dat hoort natuurlijk wel. Ik bedoel, je mag niet zomaar iets overnemen zonder de bron te vermelden, ik bedoel, dat de leer onmiddellijk anders als je gaat schrijven. En ik heb geconstateerd dat dat niet gebeurd is. Nou ja, daar kan ik maar twee dingen doen: uitzoeken hoe dat kan, daar ben ik niet mee bezig. Maar twee, ik ga er niet op wachten, want kijk, fout is fout. Ja. En, en stomme tijd is dit op een of andere manier onzorgvuldigheid. Ja. Dat trek ik me aan, ook persoonlijk. En ik heb de volle verantwoordelijkheid ervoor. En dat doe ik dan. Het enige wat ik nu op dit moment kan doen is zeggen: het boek gaat de handel uit. En uiteindelijk net mijn zelf. Heeft u contact met uw mede-auteur ook contact gehad? Ja, ik heb een mede-auteur. Die was het met me eens dat het uit de handel moest gebracht worden. Ja, en die weet ook niet hoe dat kan. Dat die, die noods niet heeft. Ik uh, zijn heb een vraag om uh, na te gaan hoe het kan. Ik ben nu het kijken welke stukken er ingeleverd zijn. En uh, dan moet ik kijken hoe dat kan. Dit mag ja. gewoon niet klaar uit, dit kan ook niet. Want ik stel er zo voor, je, voor mogelijk, je, je, gewoon... je, schrijft een, je schrijft een hoofdstuk of misschien een artikel voor zo'n boek... Ja. en dan, ja. dan lever je toch ook gelijk aan de bronnen waar je dat, waar je dat vandaan hebt. Dus ik, ik begrijp niet zo goed dat waar dat dan, het dan het mis kan gaan. Ik, ik ben nu het uitzoeken, ik ben helemaal het helemaal met u eens. Dus ik spreek u niet eens tegen, het is gewoon waar dit. Het is gewoon onzorgvuldig, kan niet en uh, dat kan ook niet meer gebeuren. Klaar uit. Nou. Ja, maar, ik, bedoel, maar, ik, bedoel, ik bedoel, ik heb zoveel van die boeken geschreven... ik weet hoe het werkt. ja Maar daarom vraag ik me dus af... is dat dan in, in de stukken gebeurd die u hebt aangeleverd... of, of in andere stukken in dat boek? Uh, ik lever mijn stukken altijd aan zoals ik het altijd doe. En ik weet niet wat er verder Met uh, bronvermelding? Dus ik, ja, natuurlijk. Als ik ik, schrijf, ik heb schrijf al 30 jaar stukken. Dus ik, ik weet hoe dat werkt. uit. Ja, dat is ja. mijn vak. Ja. En ik, ik zou het eigenlijk vinden als mijn stukken ook ge, ge, gekopieerd werden... zonder bronvermelding. Dus ik kan me heel goed voorstellen... Dat iedereen een stuk ziet weer in staan, zonder bronvermelding zou ik ook wissel worden. Kan niet. Dat is de reden waarom ik zelf besloten heb te zeggen. Hoe gaat het uit de handel? Punt uit. Ja. Als ik u zo hoor, ligt het niet aan u. De, ja, ik neem de volle verantwoordelijkheid op. Echt flauwkundig. Ik ga niet iemand beschuldigen. Ik neem de volle verantwoordelijkheid uit. Ik had dat ook moeten controleren. Punt uit. Ze okay. dus gaat niemand beschuldigen. Ik draag de volle verantwoordelijkheid voor deze Tommy ja. um, U bent uh, ook nog hoogleraar. Ja. Ik denk dat ze daar niet blij zijn, toch? Met, met zo'n akkefietje. Dat heeft hier niks mee te maken, want ik haal het boek zelf uit de handel. Klaar, punt uit. Ja. Nee, maar goed, u bent hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Ja, Hebben... nee, niet Maastricht. Nee, ben ik niet meer. Oh, neem me niet kwalijk. Nee, nee. nee. nee. Oké, okay, goed, dat, dat speelt niet. En, en uh, voor die andere dertig boeken die u hebt geschreven... daar steekt u uw hand voor in het vuur? Uh, twee handen in het vuur. Dat is niet doen. Die boeken zijn al wel gecontroleerd. Die, die zijn al tien of 15 jaar op de markt. Die zijn becommentarieerd, be die zijn gecontroleerd. Kijk, dat zijn allemaal wetenschappelijke boeken. Dit is geen wetenschappelijk boek. Dit is een, een, een scan staat ik in het voorwoord. Maar ook een scan moet goed en goed zijn, klaar uit. Duidelijk. Dank voor uw reactie. Dankjewel. Willem Vermeet was dat. Oud Staatssecretaris, oud-minister en mede-auteur van dit boek... dat nu uit de handel is genomen. Um, dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, je kunt als kunsthandelaar niet vroeg genoeg beginnen... bleek uit de Amerikaanse versie van Tussen Kunst en Kitsch. Een jongen kocht voor 2 dollar een schilderij... en liet hij in het programma taxeren. Uh, het blijkt van de Nederlander Albert Neuhuis, een bekende 19e-eeuwse schilder. En daarmee maakt de jongen een aardige winst... blijkt uit het filmpje dat De Telegraaf op zijn site heeft gezet. Wat denk je dat het vandaag zijn? 150 dollar. Vandaag, als je Albert Nieuwhoist watercolor naar een auction kwam, zou het voor tussen 1000 en 1500 dollar verkopen. Wow. Ja, hij dacht dus dat het 150 dollar waard zou zijn, maar het kan 1500 euro opbrengen. En dat is dus niet slecht voor een aanschafwaarde van 2 dollar. De organisatie van de Oscars gaat ter ere van het 90-jarige bestaan... van de filmprijs een concert organiseren. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. Het klassieke concert is op 28 februari in Los Angeles... een paar dagen voor de prijsuitreiking. En het Los Angeles Philharmonisch Orkest speelt dan de filmmuziek... die genomineerd is voor een Oscar. Dit jaar zijn het onder meer Star Wars, The Shape of Water en Dunkirk... Het is voor het eerst dat zo'n concert wordt gegeven. Het is voor iedereen toegankelijk. En de kaarten kosten omgewekend tussen de 40 en 150 euro. Jeugdige cybercriminelen worden door het Openbaar Ministerie... voortaan op een nieuwe manier gestraft. In een pilotproject worden ze niet alleen geconfronteerd... met wat ze hebben gedaan en wat de gevolgen waren... maar ze leren ook om hun computervaardigheden... op een positieve manier in te zetten. RTV Drenthe geeft een voorbeeld van twee jongens van 14 en 15... die het project hebben doorlopen. De oudste kreeg de straf omdat hij een website hackte... en op die manier een lijst met e-mailadressen... met wachtwoorden in handen kreeg. De jongste werd bestraft omdat hij het netwerk van zijn school en ze moesten nu tijdens hun vakantie verplicht meelopen bij een ICT-bedrijf. En buurtbewoners in Polder zijn woedend... over de komst van een luxe bordeel. Ze willen niet dat er prostituees in het leegstaande pand komen. Tegenover staat een jachthaven. En ook daar zijn ze tegen dat bordeel, Zoals deze booteigenaar die met Rijnmond sprak. Dat kan helemaal niet Zo jachthaven. Stel je eigenaars voor, zomers, Het is een graadje of 2025 25. Je zit hier je verjaardag te vieren op je bootje. Je bent gepensioneerd. Je laat je kleinkindjes komen. En die kijken dan op zo'n sophuisje. Dat kan toch helemaal niet. Dat is toch helemaal niet mogelijk om dat zo toe te laten hier. Sophuisje. Ja, dat natuurlijk. was een woord wat ik ook niet kende. Dat hebben we dan meer geleerd vandaag. Uh, maar in dat... Uh... Huis moeten tien peeskamers komen. Oké, okay. goed. Jolanda van der Velde, waar staan ze nog? De files. Er staan er nog 17. Het aantal neemt al af. Ook de vertraging neemt af. Uh, goed nieuws over de A4 Amsterdam-richting Den Haag. Alle rijstroken zijn weer vrij. Tussen Rudolf Arndsveen en Zoeterwouder-Rijn-Dijk nog wel een kwartier. En een half uur vertraging nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afwetbeek en Zevenaar. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Ik weet dat er veel luisteraars van dit programma fan zijn van Bruce Springsteen. Af en toe krijgen we daar wel eens berichten over. Stuur er dan mailtjes of. Op andere manieren laten ze we dat weten. Nou, die kunnen aan het hard ophalen, want hier is hij weer. De Bos uit 1975. Born to Run. Die ook wel eens op Radio 1 presenteert, noemde dit zijn favoriete Bruce Springsteen lied. En uh, dat is een enorme fan, dus dat wil toch wel wat zeggen. Born to Run uit 1975. Acht minuten voor negen is het. In China wordt momenteel negen minuten voor negen... even kijken, dan is hij al uh, de lucht in... een raket de ruimte ingeschoten met aan boord een hele bijzondere camera. En die is gemaakt door een Nederlands bedrijf. Marco Beiersbergen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van het bedrijf uh, Kozijn... Ja. Uh, bovendien hoogleraar natuurkunde in Leiden. Wat is dat voor camera? Dat is een camera die heel klein is. Dat is eigenlijk nog het meest bijzondere eraan. Waardoor die op een hele kleine satelliet kan vliegen. Een nanosatelliet. Maar het is ook een camera die krachtig is. Die in de grond kan waarnemen met een resolutie van ongeveer 70 meter. Dus we kunnen geen losse auto's zien rijden en precies iemand zijn achtertuin zien. Maar het is wel voldoende voor een heleboel toepassingen. Maar wat er ook bijzonder aan is, dat hij het licht niet in drie kleuren waarneemt. Maar in wel 50 verschillende kleuren van de regenboog het licht kan ondersteunen. En wat hebben we daaraan? Je kan daarmee niet alleen iets zeggen over wat er op de grond is, maar je kan ook iets zeggen over de samenstelling ervan. En dan kan je bijvoorbeeld dingen doen dat je kan zien of er gewassen groeien en hoeveel gewassen groeit, maar ook of het gewas bijvoorbeeld aan het verdrogen is. Je kan zien of er ergens water is, dus bijvoorbeeld zien hoe ver overstromingen gaan. En wij zijn ook bezig om te kijken of we het kunnen inzetten voor het monitoren van luchtkwaliteit. Oké, okay, dus die data worden daar dan voor gebruikt, want dat is wat die, uh, die camera doet. Die, die verzamelt natuurlijk allerlei uh, informatie. Ja, maar dit is nog een demonstratievlucht. Wij laten hier zien dat deze camera ook echt kan vliegen. En we verzamelen daarmee gegevens om te zien... welke toepassingen we daarmee mogelijk kunnen maken. En uiteindelijk is de bedoeling dat onze klanten deze camera's gaan vliegen. En dan niet eentje, maar ook wat meer. Zodat deze camera's niet één keer in de twee weken... zoals dat meestal het geval is met satellieten... maar dat ze misschien wel één of twee keer per dag overkomen. Zodat je ook allerlei operationele toepassingen ermee kan gaan bouwen. Je kunt veel sneller met die data aan de gang. Ja, dat klopt. Je hebt het al binnen, als je iedere paar uur de gegevens hebt en die komen ook gelijk naar beneden, dan kan je dus gelijk ook actie ondernemen. Wat kost dat zo'n cameraatje? Uh, deze camera is heel klein. We hebben hem speciaal ook gemaakt voor een kleine satelliet. Dat betekent dat daardoor alles veel goedkoper is dan in de klassieke ruimtevaart. Dus voor een paar ton kan je zo'n camera afvliegen. Oké, okay, en, en wie zijn dan die klanten? Waar wilt u dat aan verkopen? Wij zijn op dit moment in gesprek met een tiental partijen... die van plan zijn om uh, constellaties van satellieten in de ruimte te gaan brengen. Om echt dingen te gaan waarnemen waar wij met z'n allen wat direct aan hebben. En dat zijn dus de partijen die deze camera moeten gaan kopen en gaan vliegen. Ja, constellaties van? We, we Noem eens namen, wat, wat Zijn dat overheden? Wat, wat, zijn dat, uh, is dat die, die, die Elon Musk bijvoorbeeld, dat soort types? Nou, om te beginnen zijn de overheden hier geïnteresseerd... omdat er natuurlijk een heleboel overheidstaken hiermee operationeel mogelijk worden. Dus dan praat je bijvoorbeeld over de mogelijkheid om het op te nemen... in het Copernicus-programma van de Europese Ruimtevaartorganisatie. Maar daarnaast zijn er inderdaad internationaal een aantal partijen... die bezig zijn om ook vanuit ruimtebeelden en informatie... over de aarde te verzamelen en te verspreiden. En daar zitten ook commerciële partijen tussen. Ja. Nou zitten wij hier gewoon vrolijk te praten... op de Nationale nieuwszender in Nederland. Ik zei het, 9 voor 9 zou die raket de lucht in ingaan... Um... Hebt u iets gehoord of het allemaal gelukt is? Nee, wij hebben dat nog niet gehoord. Deze wordt via de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vanuit China gelanceerd. En de Chinezen geven daar niet direct live... De informatie van of de lancering lukt ja of nee. Dan gaan wel meer westerse satellieten op die manier omhoog. En dan hoor je pas na één of twee uur of de lancering gelukt is. en in welke baan om de aarde je satelliet, satelliet dan precies terechtgekomen is. Oké, okay, en, en Mars die dus uh, operatie, dat, dat, dat het in gang is, dan kunt u ook echt al uh, data uitlezen. Ja, dat klopt. Wij verwachten zo rond 12 uur... dat wij zelf de eerste signalen van deze satelliet kunnen gaan opvangen. En dan weten we dus zeker dat het gelukt is en dat alles werkt. Dan gaat er nog wel een fase waarin de baan goed gezet moet worden... en de satelliet niet meer roteert. Uh, en dan verwachten wij dat we over ongeveer twee weken... de eerste beelden van de aarde ook naar beneden kunnen gaan halen. Ja, nou, interessant. En vanuit Nederland dus gemaakt, ja. deze camera. Dank voor de uitleg. Marco Bijersbergen is directeur van het bedrijf... dat die camera maakt, Kozijn Geheten.